Onze hulp is in de naam des Heeren. Die hemel en aardig geschapen heeft En die trouwig houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken uw handen. Amen. Genade en vrede zij u.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 En die gerechtigheid aan Schooningszoon, Om uwe knechten te rechten met beleid. Dan zal gij al die volk beheren. rechtvaardig, wijs en zacht en u. Ellendige regeren, gon doen op gon klacht. Wij zingen psalm. 72 en daarvan het eerste en het tweede vers. wordt voorgelezen van het heilige schrift van de openbaring van Johannes en daarvan het twintigste hoofdstuk. U is genoemd, Openbaringen twintig. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende den sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep den draken, den oude slang welken is, de duivel en satanas. En bond hem duizend jaren. En wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem. Opdat hij de valken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en deszelfde beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de duizend jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederleven totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is Hij, die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan als uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de valken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn. Den Goch en den Magog, om hun te vergaderen tot een krijg, welker getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringen de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel, en heeft hun verslonden. En de duivel, die hun verleiden werd geworpen in de poel des vuurs en zulver. Al waar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.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 En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hun waren. En zij werden geoordeeld uniegelijk naar hun werken. En de dood en de hel. Werd geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand niet te gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs tot zover. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, grote Oppermeester, laat het niet kwaad wezen in uw heilige ogen, wanneer dat we in deze ogenblikken uw naam aankomt te roepen. Voor een onmisbare zegen over uw woord. Heren, wat is een mens. Ach, af gij spreekt in uw almacht. In de natuur, maar wat zal het wezen. Af wie van die plek uitkomt in uw goddelijke toorn. Ach, heren, geef en ieder van ons. Een diepen indruk dat wij hebben te doen met een levenden God. Ach Heere, mog ons aanzien in de zoon van uw eeuwige liefde. Want bij ten Christus zijt gij een tierend vier en een eeuwige groep. Ach, Heere, mocht ons nog overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Ach, zout het die nog begagen, Heere, wanneer dat gij spreekt in de natuur, wanneer dat gij spreekt door uw woord. Ach, mocht het er nog eens bij inkomen en het nog zegenen door uw lieve geest tot de waarachtige bekering van de mens. waar hij weet, heren, dat in een van zelven, dan gaan de mens nog maar voort. O, oh, dan kan het wel in de conscientie dat het nog spreekt en dat de mens ook nog beeft voor de heren. Maar ach, heren, geef dat genade dat de mens voor u mocht vallen. O, in zijn schuld en in zijn onwaardigheid. En dat er nog eens waarlijk in mocht gaan leven. O, God, wees mij zonder nog genade. O, Heere, wat zou het toch een grote wonder Gods wezen. Wanneer dat in deze dienst dat uw woord... Nog mocht zegenen tot de bekering. O, dat het nog gehoord van die en deze is in Sion geboren. O, dat de mens in zijn ongeluk nog geplaatst mocht worden. En daarin in zijn nood nog de toevlucht tot die mocht te doen. En de wens nog oprechtelijk mocht uitspreken met de rit van oud. Uw volk, mijn volk en uw God, mijn God. En heren mogen uw kerk nog gedenken en verblijden door uw overkomst. O door die lieve heilige geest die dat geloof komt te schenken in de ziel. Dat is mogen geloven dat deze God is onze God. O, oh, wat is dat een eeuwige wonder, Wanneer dat door het geloof het hoop vernieuwd mocht worden. En dat het liefde voort mocht komen. Het liefde naar ij en naar onze naaste. Heren, mogen alle valse gronden doen ontdekken. En mocht je kerk bouwen op dat eeuwig vaste fundament, Die hij zei, Jezus Christus. Die grote profeet, priester en koning van uw kerk. En heren, mocht het dan geven dat ook in deze dienst uw naam mocht verheerlijk worden. De dijvel beschaafd. Het ongeloof is een ogenblik weggenomen. Dat het kerk nog eens roemen mocht. In die gezegende middelaar. Wat het kerk van oud mocht verklaren. Hij is blank en groot. En hij draagt de meneer boven de duizenden. Ach, Heere, zou je nog pronken met die volk. O heren, dat is nog eens van het aardse dingen nog eens de ogen weggetrokken. En door genade mogen gegeven worden om eer te mogen aanschouwen. En heren, wij hebben al uw woord gehoord. Dat spreekt ons van de laatste oordeelsdag. Dat eenmaal over dit wereld komen zal. Ach, mocht ons en onze lieve kinderen voor en toe bereiden voor dat grote dag. Voor de dag des doods of het laatste en het jongste dag der wereld. Heren, mocht u geven dat uw woord nog eens vele vruchten mogen dragen tot ere van die driemaal heilige naam. En heren, gedenkt aan die ganse kerk over het grond ter wereld. Ach, mocht het zegenen, hier in een donkere tijd. En mocht het nog eens geven, heren. Dat is er van het oosten en het westen en het noorden en het zijden nog komen mogen. Om uw naam nog groot te maken. Voor uw oneidspreekbaar van vrije. Genade. Heren, gedenkt dan in ieder van ons, zodat wij hier samen mocht vergaderen. En gedenkt de enige die achtergelaten kinderen en anderen. Heren, bewaar ook onder de stormen. En even hart voor het milde regen dat je komt te heven voor het droge aarde. Dat hebben we ook verzonden. Ach, mocht ons nog eens zegenen met een verbroken hart en een verslagen geest, Heer. Ach, zou het nog eens willen, Heeren, dat we nog eens in u mochten eindigen met al de weldaden. En, Heer, mocht dan de zaad van uw woord op den akker van het grote Boos nog zegenen. Oh, dat het nog eens de wortel neer mocht schieten. En dat het nog eens een vrucht opwaarts mocht geven. Heren, gedenkt dan al de noden van ieder gezin. Vaders, moeders en kinderen. Allemaal op weg gereisd naar de albeslissende eeuwigheid. En heren, geef ook dat in deze regen dat het geen oordeel. Maar dat het nog eens zegen mocht wezen voor mens en beest. En heren, mocht je dan de zieken en het zwakke gedenken die in dit dag in het ziekenhuis verkeren. En ook die nog in deze week zou de heren willen naar het ziekenhuis moeten gaan. Ach, mocht je alles wel maken. Gedenk ook, heren, de rouwdragende familie en families. Want er komt veel door de dood weggenomen. Ach, gedenkt die vader die zonder zijn vrouw nou neerzit. Mocht om nog gedenken. Zou ge nog een gebed willen heven. Voor me de lasten en de rouwen zorgen nog te dragen. Heer, zegen die woord. Heilig het aan ons arme zielen bij het eerste vernieuwen. En mogen jood en Heiden nog gedenken. En heren dat u, knechten en al de ambtsdragers nog mogen helpen Om uw woord uit te dragen in deze donkere tijd. Ach, mogen ze oprecht maken. En mogen ze heren leeg maken. Dat ze nog eens vervuld mogen worden door u. Dat hebben we allemaal nodig keer op keer. En Heere, bewaar ons om ons eigen te bedoelen. Maar zou God nog willen geven dat we nog eens U mochten bedoelen. Heere, wij vragen het eigen naden, om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 130. En dan zingen wij vers 1, 2 en 3. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot iedie die heil kan zenden. O, hier aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn drik versmacht. Wij zingen Psalm 130, 1, 2 en 3. mogen u een aandacht vragen voor onze tekst dat ge opgetekend kan vinden in het voorgelezen hoofdstuk namelijk de openbaring van Johannes de twintigste hoofdstuk en daarvan het elf en twaalfde vers en ik zag een grote witte troon en de hene die daar zat van wiens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 En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar gone werken tot zover. Onze thema, dat spreekt ons van een grote witte troon. In de eerste plaats willen we stilstaan bij wie dat erop zit. In de tweede plaats, wie dat ervoor staat. In de derde plaats, de boeken die daar geopend worden. En in de vierde plaats, wat er eindelijk plaats neemt. In onze thema, dan worden wij geroepen om stil te staan voor een grote witte troon af de werelds jongste dag. En dan in het eerste plaats... wie daarop zit. Ten tweede wie daarvoor staat. Ten derde de boeken die daar geopend wordt. En vierde wat er eindelijk plaats neemt. Gemeente, als de Heer het geven wil. Dan willen wij... Stilstaan bij deze ernste woorden. Dat spreekt ons van het grote oordeelsdag. Dat straks over de wereld komt. En dan weten we gemeente dat een apostel Johannes. Die is door God geleid op Patmos. ...om daar dingen te zien en te ontvangen... ...dat verklaard moet worden in dit wereld. En dan weten wij dat de Heere meer dan één keer in de openbaring spreekt... ...over dat laatste grote dag van de wereld. En in deze hoofdstuk, daar wordt... De apostel in bijzonder bepaald bij het laatste en jongste dag van de wereld. En dan weten wij gemeente dat volgens andere plekken in de Bijbel. Dan zal dat dag niet komen wanneer dat een mens dat gedenkt. Want Gods woord dat verklaart ons dat de Heere zal komen als een dief in de nacht. Gods woord, dat verklaart ons, wanneer dat er grote oorlogen en pestilenties zal gezien worden, dat de tijd is er nog niet. Want wij denken in onze dwaasheid, in onze, in onze blindigheid, mijn hoorders, als dat vandaag aan de dag af ziet, en hoort de donder en bliksem als de macht Gods, dan vreest wel de mens, wat het wezen zal, af God is doorgaat. Maar dat zal niet zo aan de, op het einde, op het laatste dag van de wereld wezen. Daar staat het duidelijk in Gods woord, dat er zou nog mensen trouwen, er zou nog kinderen geboren worden, alles dat zal zijn hang hebben. En onverwachts, dan zal een mens het grote witte troon zien. Onverwachts. Er is geen woord dat voorkomt om het te vertellen. Maar enkel in deze weg, mijn orders wat in Gods woord staat. En als staat het in Gods woord. waakt en bid. Want die dag die komt mijn oorst. O oh, denk er maar niet om. Dat het niet komen zal. En wanneer dat het komen zal. Dat weten we niet. Maar wij weten wel dat het komen zal. Als een dief in de nacht. Wanneer dat een mens het niet verwacht. Want de plezier van de wereld. En alles zomaar doorgaat. En dat mensen. Die staat er niet bij stil, want deze die wordt getrouwd met al de blijdschap en met alles dat in de wereld blijdschap genoemd wordt. Er zal op die grote dag plaats plaatsnemen. Er zou kinderen geboren worden. De, de plezier van de mens, dat zal zomaar maar verder gaan. Maar onverwacht. Dan zou het ganse aarde stilstaan. En zou er zou een grote witte troon wezen. Zo oneindig groot. En zo vlekkeloos wit mijn hoortes. Dat elk oog die zal het aanschouwen. Er zou geen een mijn hoorders die in die tijd leeft die het niet zien zal. En onze tekst, dat vertelt ons. En ik zag een grote witte troon. Het was niet zo groot in het menselijke ogen als dat wij hier een koning op een grote troon ziet, mijn oors. Maar het is onzaggelijk groot. En het komt voort van de hemel, niet van de aarde. En het is een troon die geziet wordt. Op de grote wolken van de hemel. En Gods woord vertelt ons over de heene die erop zit. En die en van wiens aangezicht de aarde in de hemel wegvloeden. En geen plaats is voor die gewonnen. Zoals wij over die grote witte troon denken, mijn hoort. dat zal wat wezen. En dat, dat witteheid van dat troon, dat spreekt over een goddelijke gerechtigheid. Dat spreekt over een goddelijke reinheid. Want daar zou heen, daar zou God niet vergissen. Wanneer dat God op die grote troon zou komen. Het spreekt van blinkende gerechtigheid. O, oh, mijn hoorders, het zal wat wezen. En dan onze tweede, onze eerste gedachte, dat spreekt feitelijk over wie daarop zit. En als die troon gezien wordt, die grote troon, die witte troon die elk oog zal zien, dan zullen ze ook zien wie dat erop zit. En wie zou erop zitten, mijn hoorders. Gods woord vertelt ons en degene die erop zit. Er wordt hier geen naam gegeven. Het is de nameloze God, mijn hoorders. Er is in dat ogenblik van die grote witte troon en die erop zit, er zou geen ene mens een naam kunnen heven. Van hem die erop zit. Want de troon dat is groot en wit. Maar die erop zit is de koning van hemel en aardig. En hij komt van de hemel. En dat is Jezus Christus. O mijn goorders gods volk. En in bijzonder de discipelen. Die hebben Christus in zijn natuur gezien op aarde. En achter zijn natuurlijk natuur, daar was zijn, zijn, daar was zijn hemelse natuur. Maar als Christus op die grote witte troon komt, dan komt hij in zijn hemelse heerlijkheid, mijn hoort. Dat zal wat wezen. O, dan zien wij niet Christus in zijn tier, maar in, in zijn hemelse tier. En als dat gezien wordt, en de enigen die bij hem zijn, dan zijn er tienduizend, tienduizend engelen rondom hem, op die grote witte troon. Dat is staat in Gods Woord, mijn hoorders, en dan wordt het aangezicht, dan kan de wereld niet meer. O, niet alleen het mens, mijn hoorders, maar de zon en het dier, dat kan niet meer. Want onze tekst, dat verklaart duidelijk hier, wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlooten. En geen plaats is voor die gevonden. Dat bedoelt dat de zon is verdonkerd. En het maan dat is in bloed gedraaid. En de sterren die vallen van de hemel. En ze worden niet meer gezien. Het is weg. O, de zon en de natuur, mijn hoorden. En de maan en de sterren. Die hebben een waarde zolang dat het jongste dag niet komt. Maar als die jongste dag komt, dan is er geen plaats voor en dan kan het niet meer gevinden. Want het blinkende gerechtigheid van Christus aan de troon, aan die grote witte troon, mijn hoorders. O, oh, heb je dat wel eens in zo'n kleine weg hier op aarde al gezien, mijn hoorders? Christus op de troon. Maar in onze tweede gedachte, daar worden wij geroepen om te zien wie dat voor die troon staat. En onze tekst dat verklaart ons. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend. Dat is levens is en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was gonne werken. Het zegt ons mijn hoorders dat een grote schaar Een nameloze taal van mensen van het hele wereld om. O, oh, er zal van alle landen, elke creatier dat ooit geboren is geweest, van Adam en Eva af, die zal voor die troon staan, dat heeft Johannes gezien. Dat heeft Johannes gezien, mijn hoorders, dat eindeloze skaar voor de tronen gods. En weet je wel, mijn hoorders, Johannes... Die heeft zelfs I gezien. Die vanmiddag hier in de kerk zit. En die heeft mij gezien. Dat is wat. O mijn hoorders, I was er ook bij. Toen Johannes deze eindeloze skaar gezien heeft. En als je dat goed gedenkt, mijn hoorders, dan heeft Johannes feitelijk over die grote schaar gezien. En dat heeft hij Christus gezien. Over dat grote skaar, sta maar even stil. Hoeveel miljoen mensen vandaag aan de dag op de aarde zijn. En dan denk maar terug van adem af, door eeuw in en eeuw uit, wat een mensen geweest zijn. En die staan allemaal voor die grote witte troon. Maar Johannes die ziet ze niet. In het eerste plaats. Maar hij ziet hem die aan de troon is. Dat hij wat te zeggen mijn oors. Hij ziet die gezegende Christus. In zijn verheerlijkte natuur blinkende van heiligheid en gerechtigheid en van reinigheid, mijn hoeders. En dan ziet hij die grote schaar van mensen. En dan de Bijbel, die vertelt ons waar dat ze vandaan gekomen. En daar waren die op de wereld, die waren ook op de wereld in die tijd. En in een ogenblik zijn ze voor die Grote troon getrokken. Maar het dertiende vers, dat verklaart ons ook waar dat het andere vandaan komt. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de doden en de dood en de hel gaf de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar honden werken. Zo wij lezen, mijn hoorders, waar dat, dat grote schaar van mensen vandaan komt. De enige die nog leeft op de aarde, want daar schrijft Paulus over, dat als de Heer Jezus' kroon komt op de wolken des hemels, dan zou er ook nog mensen op de aarde wezen, net zoals we gezegd hebben. Maar ook de zee die zal de dood opheven. En wat een eindeloze taal zal daar van de zee voortkomen mijn hoortes. Dat zou een taal zo groot wezen. Dat niemand tellen kan, En dan zegt het ook. En de dood en de hel. En dat zegt ons in deze manier. Wanneer dat het woord hel gebruikt wordt. Dan volgens het oude taal is het feitelijk de graf. En het graf dat zal de doden opheven. Dat zal de grote dag der opstanding wezen. En dan zal alle mensen daar wezen. En de Bijbel, dat verklaart ons mijn hoorders. En ik zag de doden, klein en groot. En er zijn veel verschillende gedachten over die woorden. Sommige kanttekens die denken... Dat dat spreekt over mensen die een grote plaats heeft gehad in deze wereld als koningen en koninginnen. En ook mensen die op die manier maar gewoon en arm op de wereld was. Maar wij denken mijn hoorders dat het heeft ook wat anders te zeggen. En dat is net zoals het zegt klein en groot. Dat bedoelt kinderen, dat bedoelt jonge mensen, jongens en meisjes, dat bedoelt vaders en moeders. Die zouden jong zijn en die zullen oud zijn, maar die zullen allemaal staan voor die grote witte troon. Gij ook mijn woorden, en wij ook. Denk je er wel eens aan? Aan dat wat dat eenmaal wezen zou. Denk er maar over mijn hoorders. Het is een woord dat ook verklaard moet worden. Aan ons en onze kinderen. Dat we ons eigen niet vergissen. O in het tijd van de wereld van vele drukte. In het tijd van vele verzoekingen. Dan zou een mens zeggen. En de natuurlijke mens die zegt, ik hoort het maar liever niet. Spreek maar zachte dingen. Want je maakt een mens bang. maken mens bang. O mijn hordes, ik hoop dat de Heer door zijn heilige geest je ogen nog eens feitelijk openen mocht. Dat je nog zo gewonden mocht worden. Dat je nog eens uitgedragen mocht worden. Dat de Heer een pijl van zo'n goddelijk pijlkoker nog eens uit mocht schieten. Dat de doden nog levend gemaakt mogen worden. Voordat het eeuwig, eeuwig te laat is. En dan, wij horen mijn hoorders. Dat is zijn jong en oud. En als, het, als wij dat daar ziet in onze gedachten mijn hoorders. Vergeet dit ook maar niet. Want Gods woord verklaart ons dat de mens zou straks openbaar, openbaar gemaakt worden. En dat zou een mens liever maar niet aangaan. Maar daar straks voor de troon zal gezinnen bij elkaar staan. Straks voor de troon, daar zou je grootvaders met kinderen en ouders met de kinderen. En geslacht door geslacht. En daar zou leraars met de gemeente staan en gemeente met de leraars. Daar zullen we de kennen, mijn hoor. Want Paulus die zegt, zou openbaar komen wat een mens is. Daar zal de opgestaande van de dood vergaderd zijn in gezinnen, in families en in gemeentes. Dat zal wat wezen mijn hoort. Jongens en meisjes, daar zou je vader en moeder zien. Vaders en moeders. Dan zal je kinderen zien, zal dat zal het wezen. Aan die grote oordeelsdag. Om daar voor het grote witte troon. En, en daar die erop, hij die erop zit, is het zegende, alwetende, almachtige God van hemel en aarde. Mij is alle macht gegeven in de hemel. En op de aarde. En daar zullen we staan met onze gezinnen. Daar zou terugkomen, mijn hoorde. Zal straks de boeken geopend worden. Als dat wij dat in onze derde gedachte wil zien. En de boeken, boeken die worden geopend. En het zegt in onze tekst. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend. Mijn hoorders, in dat derde gedachte, als wij dan voor het Grote Witte Troon in onze gedachten staan. En we zien het eindeloze skaar. En we zien onze familiebanden. Wij zien als we dat gezegd kinderen de ouders en ouders de kinderen. En naast gemeentes, o oh mijn hoogers, dan, dan zou er een ogenblik aanbreken dat er een onzaggelijke stilte zal wezen. Onzaggelijk. Dan zal er een stilte wezen dat nooit op aarde is plaatsgenomen. Want als het zegende middelaar Jezus Christus op het vloekhout van Hooghota vervloekt wordt, dan vloekt de mens tegen Christus. Als God in zijn blinkende rechtigheid, zijn heilige rechtigheid aan de schouders van de zegende middelaar uitstoot, dan bidt Christus. En dat spotte mens. Maar hier zou geen spotten wezen mijn hoeders. O denk het maar even in. Voor dat grote witte troon. En met hem die eraan zit. En al die heilige engelen. En dat grote schaar van mensen. Van elke mens die ooit geboren was. Er zou baby's wezen. Er zou kleine kinderen van twee en drie, van vijf en tien en vijftien en twintig. zou allemaal staan naast me kander, me En dat zou straks een on, ongedachten ogenblik. Want er zou geen zon meer wezen, er zou geen maan meer wezen. Er zal geen sterren, er zal geen wind meer wezen. Er zou een ogenblik dat alles zwijgt. Alles. O, oh, wat zal dat wezen mijn ouders? En dan zal gesproken worden van hem die aan de troon zit. En daar wordt gehoord en de boeken. Die worden gevraagd. De boeken. De boeken mijn hoorders. Want het spreekt hier in onze tekst. En de boeken. Werden geopend. Door de engelen. des sieren. En dat zou echt. En wij hoeven het niet te begrijpen. Met onze diepe bedorvende gedachten. Hoe dat ooit plaats zal nemen. Dat gaat onze verstand te boven. Maar dat zou. Iedereen voor God, voor Christus geroepen worden. En als Christus het mens komt te roepen. En het boek zal open gedaan worden. O oh mijn hoorders. Dan zou in dat, in dat boek gelezen worden wat een mens gedaan heeft. In onze diepe val, maar elke dag van onze leven. Dan zou, de, dan zou de zonde van woorden, gedachten en werken, die zijn geschreven in het boek des Heer. En het, wordt, het zou gelezen worden voor je vader, voor je moeder, voor je kind. zou het wezen mijn Dat Zou een mens vandaag aan de dag graag niet terug willen hebben. Enkel wat hij vandaag door zijn gedachten komt te denken. Maar daar zou het zomaar open gelezen worden. Voor het onbekeerde zondag. Er zal elke zonde. Dat in het boek geschreven is. Dat zal afgelezen worden. In uw oren mijn ogen. Vergeet het maar niet. Oh ik zal met alle ernst willen zeggen. Haast die. En spreek. Die om is levens wil, want hij komt straks voor God te verschijnen, voor het grote rechte stoel van Christus, met het blinkende witte troon, mijn hoor. O, ziet na het meer, mijn hoor, haast die om is levens wil. O, dat de Heere nog zijn heest is, mocht een eid storten. Om te getijgen van de gerechtigheid en oordeel. En als die boek geleest wordt mijn hoordes. En een mens leeft nog zoals die geboren is. Dan zou die wel. Dan zou die wel moeten zeggen schuld. En dan gaat een mens veroordeeld op zijn eigen woord mijn hoordes. Als straks een mens. Rechtvaardelijk veroordeeld op zijn eigen woord. En de Heer zou zeggen: neem ze op en gooit ze in het vieren van eeuwig verdoemenis. O jongens en meisjes, vaders en moeders, je zou wel nooit kunnen zeggen straks op die oordeelsdag. als je straks voor hem staan. Aan die grote blinkende witte troon. Dat je het nooit in je leven gehoord hebt. Zou terugkomen mijn hoorders. En dan horen wij een ander. Een ander die wordt geroepen. En het boeken die worden ook geopend. En mijn hoorders ik heb er wel eens met ernstige gedachten overgedacht af Gods volk. Dat het boek de zonde daar afgelezen zou worden, dan zou het voor dat volk een onmogelijke dag lezen. Maar ik geloof vast en zeker dat het boek van Gods volk al de zonde dat ze gedaan hebben. Dat zal daar niet afgelezen worden. Het boek dat zal wel open gedaan worden. Maar daar is wat in die boek geschreven. Daar is het over. Daar is het over met het bloed. Want in die boek. Van Gods volk. Als dat staat in Gods eeuwige getuigenis. Hij ziet geen zonden in zijn Jacob. En geen overtreden in zijn Israël. Want het bloed, die heeft dat allemaal uit dat boek gedaan. Want die hebben één keer in het leven. Oh, die hebben in dit leven tussen het wieg en het graf. Die hebben wel eens afgehoord wanneer dat de Heer is zijn heiligheid en gerechtigheid die boek gelezen heeft in Oren. En dat is het de schuldbrief thuis gekregen. De zonde, de erfzonde en de dadelijke zonde. Want de heren die hebben de zonde ordentelijk voor de ogen gesteld mijn oordes. Want het onbekeerde straks in het grote oordeelsdag zal horen in de oren. Dat heeft dat volk in de tijd al gehoord. O mijn God. Heb je dat ooit gehoord? Dat God als rechter die boek gelezen heeft in u gehoord. Dat is een vraag van grote betekenis. Zijn die zonden ooit voor die ogen ordentelijk gesteld, mijn ouders. En heb je wel eens in dit leven aangezegd, gij zij terecht. Want als dat we het straks gezegd heeft, het onbekeerde, die zou moeten getuigen schulden. Maar er is een volk die in dit leven schuldenaar wordt voor God. Schuldenaar. Die de schuld door de nade gaan aanverden. Mijn schuld. Mijn. O, mijn oordes, kinken in uw leven. Dat hij ook met de tollenaar heeft uitgeroepen: Gena, o God, wees mij zonder genade. En met Psalm 51, gena, o God, gena. O, dat, dat je dat brief van je schuldig thuis heeft gekregen. En dat je God nog bilken in zijn recht, in zijn heilige recht, mijn hoort. En dat je in grogen genade gaan leven. Dat je nooit meer zalig worden kunt. Want er is geen weg meer om met die heilige recht ooit verzonnen te kunnen worden. Er moet een andere weg geopenbaar worden, mijn hoort. En dat wordt op Gods tijd. Als het niet meer kan, dan kan het nog. Als de ziel wegzinkt onder het heilige recht. En de ziel door het liefde Gods heilige deugde liever krijgt. Dan zijn eigen zaligheid. Als een Zacharias en Zacharias 3. En als Jacob op in aijl en eenste strieën en, de, en het woord Jacob gezegd. Wat is uw naam? En Jacob mocht zeggen. Jacob. En Jacob die moet er voor eeuwig bij te blijven. Om zijn eigen schuld. En toch God liefde hebben. Mijn hoort. En daarom is dat boek voor dat volk in dit leven open gedaan. Ze krijgt te lezen. Van het heilige wet die hij den sterveling zet. Ze krijgt te lezen de eindeloze bladzijde van de zonde. De zonde van het erfzonde en het dagelijks zonde. De zonde van gedachten, woorden en daden, mijn oors. En dan wordt het een ongelukkig schepsel. En er wordt in dit leven een boek geopend, En dat is de boek des levens. En daar wordt de weg bepaald waar dat er een weg is. En Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan mag dat ziel, dat mag door vrije genade ervaren dat de bloed van Jezus Christus, reinigt van alle kwaad. O mijn hoorders, kun je het in uw leven? Het zou wel nodig wezen tussen het wieg en het graf, mijn hoorders. En God is vrij in al zijn weg en werk. Hoe ver dat een mens dat weten mocht. Maar kun je er wat van? Je ooit door Gods heilige hees tot een tot een stilstaan in je leven gebracht. Ook in ge een tijd dat je niet meer verder komt. daar gedood ongeluk als in Jacob. In Henes 28. Daar in de laatste nacht voor zijn gedachten daar op het open veld. Als Ezekiel ervan schrijft. Dat een mens die komt in te leven. Dat hij legt dood in de zon. En in de misdaad. En dat hij zichzelf niet meer redde kon. En als er, er geen andere weg is. Buiten de mens. Dan wordt hij niet gered. Oh wat was het onvergetelijk voor Jacob. Wanneer dat de Heer in die donkere, donkere nacht van zijn leven. Daar de weg al open heeft gemaakt van de hemel. In die land. Maar dat er een weg was. Voor een voor wie er geen weg meer is. Die legt verteerd En die legt onder de vloek van God. Want het bezoldering van de zonde is de dood. En zo'n schepsel die wordt voor God geroepen. En mensen, geliefde gemeente, Ik geloof vast en zeker. Dat Gods volk. Niet te weer in die dag aan de zonde, aan de zonde zou, dat de Heere niet dat zonde weer terug zal brengen. Nee. Nee, mijn hoorde, stap ik in. Want de Heere die heeft met het volk afgerekend in de tijd. En ze zouden wel daar staan, maar niet te weer veroordeeld door zijn recht. Nee, mijn hoorde. Ik geloof vast en zeker. Als dat kerk gods door de opstand die is opgestaan, dan zullen ze jij. O, oh, dan zal de kerk hun wens verkrijgen. En waarin staat het dan? <coughs> waarin staat het dan, mijn hoeders? Dat Dan zullen ze hun wens verkrijgen. Dan zal ze hem zien. En als een blinkende heiligheid. Dan zal ze hem zien als dat ze hem nog nooit gezien heeft. O, oh, dat geloof ik vast in zin. O, oh, dat, dat is hem zo zal aanschouwen. Als hun koning en als hun God. En op de grond van recht zouden ze... Eeuwig de wens verkrijgen. En wat is nou de grond van het recht? Dat is dat boek des levens. Dat wordt geopend. En daar staat geschreven. De naam van dat volk. Daar wordt ook dat boek geopend. Wat in onze tekst verklaart het boek des levens. Dat is, dat wordt ook geopend. En op die grond wordt hij eeuwig, eeuwig vrijgezet. En eeuwig aan het rechterkant gezet. Ja. Maar in dat grote oordeelsdag mijn oordes. Daar wordt op het linker en rechterkant van dat blinkende wit grote troon gezet. Maar laat ons maar even zingen mijn woorden. Van Psalm 25 en daar van het tiende vers. Goed mijn ziel en red zij het noden. Maar, maar maak mij niet beschaamd, o Heer. Want ik kom tot i gevloden. Laat op rechtheid meer en meer. Met de vroomheid mijn behoor. Kwaad op je mijn ellende, laat die hand in tegenspoel Israël verlossing zenden. Wij zingen van Psalm 25, het tiende vers.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 Geschreven was, naar kon werken. Wat dat komt te zeggen, mijn hoorders, het oordeel dat neemt echt plaats. Het gaat door. Al daar wordt een vader voor de troon geroepen, referendelijk geoordeeld. Volgens wat in de boeken geschreven zijn. En dan zien wij daar een vader. En hij wordt afgedragen aan het linkerkant. Wat in de boeken zijn geschreven. Dat moest die beleidigde schulden. En hij wordt weggedragen aan het linkerkant. O, oh, dan zien wij een jongen. Die wordt voor, voor die grote witte troon en voor hem die eraan zit geroepen. En de boeken die worden geopend en in zijn boek is niets te vinden. Het is door de bloed weggeweefd en de grond van dat boek des levens wordt open gedaan en daar staat in de naam. Van alle eeuwigheid geschreven. O in het, in het eeuwige verkiezing des vaders. En in de bloed van Christus weg mijn hordes. En in de ziel toegepast door de heilige Geest En die ziel die staat O in de kleding van Christus gerechtigheid. En hij hoort, komt hoger op. En hij wordt aan het rechterhand geplaatst, mijn ouders. Het oordeel gaat door. En als een ogenblik de wereld, de ganse schaar die voor de troon staat, die wordt geoordeeld. O, oh, daar, daar ziet zitten ouders de kinderen aan de leg linkerkant en daar, daar ziet het mijn hoorde zijn broer, die wordt van zijn broer of zuster weggenomen. er komt een scheiding. het is in dat grote schaar, o mijn hordes, waar zult gij staan, Ik vraag je niet, gelieve gemeente, hoe rijk dat je bent. Ik vraag niet hoeveel dat je van het wereldwijsheid hebt. Ik vraag je niet, mijn oor, of je dit hebt, of je dat hebt, of je niks hebt, want dat is ook geen goed. Maar ik vraag je, gemeente, of die dag straks komt, wat is dan je goed? Om voor die grote witte troon te staan. O, oh, wat is dan die goh om voor die gezegende, verheerlijkende koning te staan. Wat zou je dan die vinger aanwijzen? O, oh, mijn hoorders, het is een vraag van grote betekenis. De Heere spreekt in onze midden met de engel des doods. En als een mens voor de tijd van die jongste dag door de dood is weggenomen. Dan komt dat ziel voor God. En dan wordt het ziel geoordeeld. Maar de lichaam die wacht. De grote dag dat komt. En dan zou een mens naar ziel en lichaam veroordeeld worden. En dat klinwezen, mijn hoorden. Dat de tijd dat komt om. Dat de tijd dat komt spoedig. Wij weten het niet. Maar wij weten dit wel. Het komt. Het komt. Jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Wat zoekt hij voor? Gods woord dat vertelt ons in Matthäus 6. Zoek eerst de koninkrijk gods. En alle andere dingen die zelden bijgedaan worden. En in onze diepe bondsbreken en adem. Doen we net andersom. We zoeken als dat we hier eeuwig leven zouden. Maar o oh mijn hoorders, de Heere spreekt in onze gemeente, in onze gemeente met de dood. Eén na een ander wordt weggenomen. En wie staat niet op de beerd, mijn hoorders? Wie staat niet op de beerd? De Heere die wil ons nog vermidden vertellen, wat het eenmaal wezen zal om voor God te verschijnen. En de Heere die wil ons nog vertellen, dat we zijn nog in de heden der genade. De Heere die vertelt ons dat tussen het wieg en het graf, wat er een eeuwig wonder plaats nemen. Want dat bloed van Christus, dat heeft op het grote oordeelsdag niet meer waarde tot verzoening. Dat is alleen in de tijd, mijn oordes. Daar wordt het bloed wel aangezien in dat boek van dat persoon die, die de verheving der zonde mag ontvangen in de tijd. Maar in de grote oordeelsdag is er geen bekering. Nee, dan schijnt de zon niet meer. Dan ligt de maan niet meer. Dan is er geen ene ster meer. Ik kan wel in het leven van Gods volk zo, zo donker wezen als Paulus het zelf komt te beschrijven. Dat vele nachten waren er geen ster meer te zien, zo donker. O, ik kan in het leven van Gods volk zo donker wezen. Het kind zo, so, zo so bang wezen in de ziel van Gods volk. Dat ze vrezen dat ze nog onbekeerd zal sterven. En dat, dat de Heere klaagt tegen dat volk op een allerrechte bewijs. Dat uw lie eerste liefde heeft verlaten. O, de kerkgods, dat heb het hier wel eens benauwd hoor. Hij je het nog nooit benauwd gehad. En ik ken, daar is zo'n groot verschil, mijn oors. Als we het benauwd krijgen over, over de vruchten van de zon. Of over de rouw en de kwaad van de zon. Dat is zo'n verschil. Daar is een volk op aarde. Die het wel met tranen de leven overgaat. Over de rouw van de zon. Ik heb gedaan wat kwaad is in die heilige ogen. Ik heb die heilige naam. Gelasterd, ja. Dat is een ander taal, mijn oors. Ik, ik heb gedaan wat kwaad is in die heilige ogen. Hij heeft me niets als goed gedaan. En ik heb niets anders als kwaad gedaan. Oh, daar is een volk wel in de, in, in de binnenkamer die het voor God door genade mag wel eens uitschrijven. Want dat heeft de Heer door genade. En dat wel eens van de Heer een bezoek mag hebben. En dat de Heer spreekt. Aan die ziel af, af, de plaats voor gemaakt worden. Want de Heer die gaat een plaatsmakende genade geven, mijn hoor. Want de Heer die gaat in de diepte om zijn kerk uit het reizende keil daarop te nemen. En af het er nooit meer kan komen, dan kent hij nog. Oh, dan heeft de Heer zijn rechterhand en hij haalt zijn. En och, mijn oordes, wat een voorrecht. Als de Heer ze bij de hand komt te vatten, dan laat hij ze nooit meer los. Nee, want dan zouden ze nog even omkomen. Maar wat het goede werk dat, dat ik in die hart begon. daar zou ik volleindig aan de dag van Christus Jezus. O, vallig ik wees van goede moed. Want straks. O, dan komt Christus op de walk. En dan zou dat echt plaats nemen. Een echt schrijf. En mijn grootmoeder van mijn vaders kwam. Die heeft wel eens gezegd, tegen haar eigen kinderen. Toen ze nog onbekeerd en ongehoorzaam over de wereld wandelde, Dan zei mijn grootmoeder, kinderen, kinderen. Als je onbekeerd blijft, dan zou ik het straks met God tegen je oprichten. Want dan ga ik straks door genade de zijde gods nemen. En dan zou ik in zijn naam je ook veroordelen. O, mijn hoeders, dan zou de kerk eens met God zijn. Want zijn doel is gans rechtvaardig. En om, om daarmee te eindigen, mijn hoeders, Gods kerk, daar gaat eeuwig binnen. Op het grond van het allerheiligste recht. Rechtvaardig behouden. En als we sterven zodat we geboren zijn. Dan gaan we rechtvaardig verloren. Het is rechtvaardig verloren. Of rechtvaardig behouden. Niet door eitons, Maar door hemeling Zo zou de kerk straks eeuwig zingen. Dat in alle eeuwigheid. Heen, heen boze zelf meer. Nee. Heen Satan meer. Heen wereld meer. Maar dan zou de kerk op de rechterhand van Christus wezen. Tot alles weggedaan wordt. En al het goddeloze voor eeuwig in de hel gestoten zijn. En het wereld wordt opgebrand in die grote dag. En dan gaat de kerk. De vreemdeling hier op aarde, De pilgrim, daar wordt hij thuis gebracht. Want, want achter die grote witte troon. En achter die gerechtigheid van Christus. Is het eeuwig, eeuwig vrede van de kerk. En dan gaat de kerk eeuwig zingen. Van het nieuwe zang. Van het land. O mijn hoorders. zag je erbij wezen. Hebben we vandaag aan de dag. Een goede God Gegrond op het ene fundament? Wat denk je ervan mijn hoorders. O er zou straks leraren met de gemeente staan. ouderlingen Met de kerk. En leraar of ouderling of diaken Wordt niet in die boeken begrepen als grond voor de eeuwigheid. Nee. Daar wordt alleen geschreven. Het bloed van Christus Jezus. Dat reinigt van alle kwaad. Daar wordt alleen geschreven. Het eeuwig welbehagen des vader. Van het nooit begonnen eeuwigheid. Waar daar hij heeft zijn kerk verkoord. En zijn zoon en zijn zoon geef gegeven. Om die kerk te verlossen. Op grond van het recht. Uit het hand en klauwen des sapels. En het heilige geest. De toepassende werk gegeven heeft. O oh, die kerk die heeft niks in haar eigen te doen. Nee mijn hoeders, maar die kerk die zal eeuwig roemen. In hem, door hem en tot hem. En dat is nou de wens van dat volk die door God bekeerd is. Want als dat volk de wens krijgt, dan kunnen ze niet diep genoeg in de stof voor God worden. En dan kunnen ze niet diep genoeg in de onwaardigheid voor God worden. En dan ging dat volk niet, niet dieper nog in de minste voor zijn naaste te worden. Want dan krijgt dat volk door Gods werk, God lief en de naaste lief. En dan zou dat kerk, die zou het Hans volk mee willen nemen. Maar dat kerk krijg je te doen. Niet mijn wil, maar je wil. Want in de ware liefde, daar wordt er een breek tegen de liefde van een drieëne God. En dan wordt dat liefde tot de verheerlijking van God. Dat wordt al in het begin hier ingeleefd. O volk van God. Ik hoop dat in deze donkere en bange dagen. Dat je door Gods geest, daar veel, veel mee worden bepaald. Die jongste dag. Die grote oordeelsdag. Dat plaats neemt voor het grote witte troon. En die daarop zit die gezegende middelaar. En tien tienmaal tien maal duizend eng. O volk van God, daar zul je, daar zul je, mijn kande weer ontmoeten met grote, grote blijdschap. En mijn onbekeerde medereizers naar de eeuwigheid. Het is nog de heden der genade, maar het zou wat onzaggelijk wezen om daar, om daar voor Christus te verschijnen In Ief. In die ongerechtheid. In de kleding van die zelfgemaakte rechtheid. Zal geen waarde hebben. Nee mijn oor. Zal geen waarde hebben. Daar zou je niet kunnen zeggen. Ik heb de Bijbel gelezen. Ik heb naar de avondmaal gegaan. Ik heb heel vroom aangedaan. Zal niet het zal een mens niet baten, mijn hoordes. Maar ben je ooit, ooit, ooit een zonde voor God geworden? Dat is de vraag. Heb je ooit de vinger aan je eigen toegedaan? Ik, de grootste der zonden. Al mocht de Heer het hebben, uit zijn vrije gunst er die dag komt. Amen. Heere, zegen uw woord. Verheerlijk uw naam. En zou het nog willen gebruiken. Tot waarachtige bekering. Van jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Op weg naar die groot albeslissende eeuwigheid. Kan het laatste boodschap wezen. Dat ooit klanken zal onze noorden. Och hier, mag het door die lieve heers klanken. zo hard aan onze harten, dat onze harten verbroken mogen worden. En ach, hier, zou je volk nog gedenken en vertroosten? Och je weet hoe dikwijls zij hoe meen op maal. dat is je nog vrees, dat gij er niet van af weet. Maar ach hier. Heven ze nog een, een voorproefje ervan. Ach, geef dat geloof, Heer. O, dat ze wel eens geloven mochten. Ach, je zeg wel, ze moeten wel eens geloven. Want als overkomt, dan mogen ze en mogen ze. Ach, Heer. mogen dan die kerk nog eens door die geest dienstbaar maken. In deze, in deze korte tijd. Om nog te bidden, te waken en te bidden. Dat die vlegelen nog eens uit mogen breiden. Onder ons en onze kinderen. Voordat die grote dag zal komen. De dag van eeuwig scheiding. Heer, doet het om uw naam's wil. De ernstigheid van uw woord nog eens toepassen. Ach, Heer, dat we geen rest kunnen vinden. Dat ge de dode nog eens op mocht nemen. Heere, doet het nog om je naams wil. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 119. En daarvan de tiende vers. Ik ben o hier, een vreemdeling hier beneden. Laat die geboom op reis mij niet ontbreken.